Defensie heeft ruim 150 leerlingen naar huis gestuurd om de paraatheid van luchtmobiele eenheden op de Oranjekazerne in Schaarsbergen niet in gevaar te brengen. Een aantal leerlingen had last van diarree en uit angst voor besmetting met het norovirus heeft Defensie alle leerlingen weggestuurd. Defensie is extra voorzichtig nadat een tijd geleden een andere kazerne te kampen had met het zeer besmettelijke virus. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de zieke leerlingen besmet waren.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 De otter dreigt opnieuw uit Nederland te verdwijnen. Stichting Das en Boom en Stichting Otterstation Nederland eisen dat staatssecretaris Bleker maatregelen neemt, anders stappen ze naar de rechter. In 1988 was de otter uit Nederland verdwenen en daarna startte de overheid een project om de otter terug te laten keren in het wild. Maar sinds de komst van dit kabinet ligt het project op zijn gat, zeggen de twee organisaties. Het weer. Vannacht is het helder. In het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen volop zon en een graad of 17. En de dagen daarna blijft het warm voorjaarsweer. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANBW-verkeersinformatie. Op de A4 richting Amsterdam... staat tussen en Zoetewaardorp... 5 kilometer door werkzaamheden. A6 Muiden richting Lelystad... bij stad West 3 kilometer na een ongeluk. De linker ook is daar dicht. En op de A58 Breda richting Tilburg...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 Dames en heren, goedenavond. Onze gast genoot als jonge jongen in het weekende lessen in tafelvoetbal in een Pakistanse moskee in Den Haag. En hij had toen nog geen idee dat er vele verschillende soorten moskeeën in Nederland zijn. Want daar kwam hij pas later achter. En toen was het een logische stap naar de tv-serie Mijn Moskee is terug. Top, waarvan hij de oerpresentator is. Hier is Omar Mirza. De presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 21 maart, het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op radio 1. Als er nieuws is, luisteraars over uit Toulouse, rond de schutter die daar. Uh, in zijn flat verschand zit uh, en bevrijd moet worden door de politie. Uh, dan laten we dat natuurlijk zo snel mogelijk horen. Dan schakelen we meteen naar het Radio 1 verhaal. Ook hebben we voetbal vanavond, de inhaalwedstrijd De Graafschap tegen Twente. Daarover straks ook meer. Uh, Omer, welkom. Omer Dankjewel. Gisteren zette jij op Facebook de volgende tekst. Brinkman stapt definitief uit de PVV en behoudt wel zijn zetel in de kamer. Voor nu, heel even, is hij mijn hero. <laughs> Wat vind jij zo heldhaftig aan zijn besluit? Nou, ik moet zeggen, dat mag met een korreltje zout genomen worden. Ik ben niet, ik zal nooit in mijn leven, als het zo door blijft gaan... op, op Brinkman stemmen. Maar omdat ik de PVV het liefst kleiner zie worden dan groter... zie ik dit een stap uh, richting uh, mijn ideaalbeeld... En ja. je krijgt je zin, want in de polls vandaag zien wij dat de PVV keldert ja. en keldert en keldert. Dat verwachten. Dit zijn ook misschien wel hele tijdelijke bewegingen. Ja, dat zou, kunnen. dat zou kunnen, maar ik neem aan dat er toch een enige achterban van PVV op, op PVV stemde omwille van Brinkman. Daarnaast zie je dat een partij uiteenvalt, je hoort, het komt steeds slecht nieuws naar buiten. Het blijkt binnen de partij niet altijd even soepel te verlopen, Nou, goed, dat, dat is slechte PR. Ja. Het verloopt niet altijd democratisch, hè. Dat is geloof ik het grootste. Het verloopt het helemaal niet democratisch. Maar nee. goed. Nee. Uh, nou is het wel zo dat je zou kunnen zeggen, ja, hij is mijn hero en. Maar ik. Wat is er eigenlijk heldhaftig aan een man die eindeloos meeloopt... in, in, in een gedachtegoed uh, waarvan je altijd al kunt zeggen... Dat, die, uh, dat, dat de mensen uitgesloten worden. En die dan opeens gisteren tot de ontdekking komt... dat de hele bevolkingsgroepen uitgesloten worden. Ja, dat is ook tegelijkertijd mijn kritiekpunt. Ik uh, vind... Ik ben blij dat hij eruit stapt. Ik, uh, het is niet mijn bedoeling dat nu Brinkman enorm veel zetels zal krijgen. Lijst Brinkman als hij hier komt. Mm -hmm. Maar... Um, ja, ik zie, wel, ik zie wel iemand die uiteindelijk toch uit de PVV is gestapt. Dat is negatief voor de PV. Aan de andere kant, het klopt. Je hebt al die tijd toch bij een partij gezet. Je weet al die tijd hoe het eraan toe gaat. Het lijkt alsof hij het al die tijd heeft genegeerd. Alsof het een nieuwe ontdekking was. En dit is geen nieuwe ontdekking. Dit mm -hmm. moet hij al langer geweten hebben. Uh, dat dat meldpunt PVV, daarvoor kennen het kop voor de taxdiscussie. Al de manier waarop met bepaalde groepen wordt omgegaan. Ja, dat is PVV eigen. Dit is geen nieuwe ontdekking. Jij bent een jongen die eigenlijk ontzettend veel blogt, schrijft. Uh, op, jij wint je mateloos op over alles wat er in het politieke landschap gebeurt. Uh, hoe, hoe vaak is, de, is, is er al iets over de PVV uit jouw pen gerold? Is, is, het, een, is het een favoriet onderwerp? Nee, ik, ik, PVV is geen favoriet onderwerp. Ik klik het ook niet. Voor mij, Je ja. Je hebt laatst wel ik, veel over cricket ik heb veel geschreven. Over cricket geschreven. Jawel, jawel, ik ben jawel. geen cricket fan, maar dat komt als India tegen Pakistan speelt. Dan komt er iets in me naar boven. Het zijn die Pakistanse hormonen. Die ergens diep in mijn geschiedenis. Hadden. Ja, dat, dat komt naar boven. Dat is Nederland-Duitsland voetbal. Ja, ik geloof dat het zes uur duurde, hè, die wedstrijd. Of zo. Zes uur, dat is een korte wedstrijd. <laughs> dat, dat heeft zelfs een titel: All One Day International. Maar really? je, hebt ook, je hebt ook wedstrijden die duren meerdere dagen. Testmatches kunnen vijf dagen duren. Oké, okay, maar ja. nu heb je heel handig heb je het onderwerp richting cricket gemanoeuvreerd. <laughs> nu gaan we weer terug naar, naar Keith <laughs> Ik schrijf Wilders. niet graag over de PVV. Ik ben zelfs minder erover gaan schrijven. Ik heb nu wel een beetje um, dat, ik, dat, ik, dat ik het langs me heen kan laten gaan. Dat ik ook zoiets heb van... Ja, ze weten misschien niet beter. Ja, ik, ik, ik, ik, kan het, ik kan het wat meer negeren, denk ik. Er zijn veel mensen, analytici, mensen die er met de neus bovenop zitten... die zeggen, eigenlijk is Nederland een beetje moslimmoe aan het raken. En dan bedoelen we dus niet dat ze geen moslims meer kunnen zien... maar dat ze het hele debat rond moslims... Eigenlijk. Zal, zal ik wat zeggen? Moslims zijn moslimmoe. Moslims zelf ja, zijn moslimmoe. ik als moslim ben het, kan het op een gegeven moment denken van... God, waar gaat het over... Of, of naar nou, zo'n meldpunt. Het had net zo goed eigenlijk een meldpunt gezien de tendens hè, in, de, in, in het maatschappelijk debat. Had het een andere culturele groep kunnen zijn. Um, maar het klopt. Ik denk dat, niet, dat er niet een tsunami van islam in Nederland is of een islamisering. Ik vind dat er een islamisering van problemen is. Dat okay. wij, waar het ook maar kan. En dan bedoel ik natuurlijk op een bepaalde politieke partij, PVV, waar het ook maar kan dat de islam erbij gehaald wordt. En, en is het niet te dat... makkelijk om dat helemaal in de schoenen van de PVV eigenlijk te schuiven? Ja, dat, is dat doe dat niet... ik niet, dat doen zij zelf. Ja, maar is het ook niet eigenlijk zo dat wij als, als, als totale Nederland, zoals we er allemaal in zitten... en deel maken uh, aan, aan die samenleving, daaraan meedoen? Ja, ik heb, ik heb is... altijd geleerd, van als je iets ziet gebeuren en je staat erbij en je doet niks dan ben je medestander. Dan stond je erbij, dan ben jij ja. uh, medeplichtig. Nou goed, ik denk dat op een bepaalde manier dat we niet genoeg... dat geldt dan met name voor andere politici in de Tweede Kamer. Sommigen misschien wel, maar er is toch iets als... Uh, een normalisering van excessen misschien. We vinden het normaal wat nu gezegd kan worden. En hoe wij naar bepaalde groepen kijken. En dan zeggen we natuurlijk allemaal of je het ermee eens bent of niet. Iedereen zegt, ja, maar dat is vrijheid van meningsuiting. Uh -huh. En dat denk ik prima, maar we hoeven geen vrijheid van meningsuiting te verdedigen. In dit land is dat een feit. Blijkbaar zijn bepaalde zaken niet zo'n niet zo feit voor, voor dit soort uh, groepen. We zijn eraan gewend geraakt dat, dat we alles over elkaar kunnen beweren. Nou ja, ja, maar ook zaken die geen enkel doel dienen. Ja, ik bedoel, als je tegen een hoofddoek bent, dan kop voor de tax. dat dient geen enkel doel. Nee, stigmatiserend. Ja, Ik vind dat. Nou ja, ik vind dat, dat, dat, is dan, dat is dan het doel misschien, hè? Ja, ik, dat lijkt mij wel. Maar goed, dat wordt zo mooi verpakt. En nee, het is goed voor Nederland. Of, ja, ik, vind het, ik vind dat het best wel met z'n allen... Uh, wakker mogen worden en mogen kijken naar waar het naartoe gaat met dit land. Ja, en dat moet, je, dat moet je niet willen. Dan wil ik het toch nog iets internationaler bekijken. Want vandaag staat er bijvoorbeeld een heel groot stuk in de krant. Uh, dit is Trouw. Waar, uh, dat gaat over, over, over de opgejaagde uh, uh, mensen in, uh, in Frankrijk. Dat gaat over de rond de, de Scooterkiller, zoals de man in Toulouse wordt genoemd. Die, uh, die nu uh, uh, elk moment uh, uh, vastgezet kan worden. Wie mensen tegen elkaar opzet, maakt gevaarlijke dat is een van de analyses van de politieke staat zoals die er nu aan toe is. He, want dit is natuurlijk niet een exclusief Nederlandse uh, uh, probleem. Mm -hmm. Het uitsluiten van, van bevolkingsgroepen op grond van ras of, of, of religie. Dat, dat is iets wat je, wat je overal ziet. Nou ja, wij, wij Nederland zeggen al gelijk overal als we het in een aantal landen om ons heen zien. Ja. Als we het in Frankrijk misschien zien of in Scandinavië. Nee, kwalijk, ja. Ja, ja, en er is een heel hoe, groot hoe is, deel hoe van. Wat doen we in Pakistan? Om dat maar eens wat ze nou, noemen. in Pakistan moet je dit soort dingen niet zeggen. Nee, nee, nee. Maar goed, in Pakistan heb je ook bijvoorbeeld moslims in, of althans in India, India moslims in India, die geen koelslachten tijdens het offerfeest, omdat dat niet kan volgens de Hindoe-tradities. Mm -hmm. Dus ik vind dat je best overal rekening moet houden met elkaar. Dat moet ook, ja. En, dus het is niet overal zo gaande. Het gebeurt hier in een klein deel van de wereld. Ja, die, een bazen, groot deel van Europa, een klein deel van de wereld. Ja, ja, ja we hebben gewoon een grote mond. Ja. En is dat eigenlijk jammer dat we een grote mond hebben? Nou, als of zie we, als... je er ook, zie, zie er ook wel voordelen in? Nou ja, ik, ik, ik noem iets wat ik dan toch treurig vind. Ik vind wel, kijk, als je zo'n grote mond hebt... dan moet je dat zeker gebruiken wereldwijd... om, het, om, om, om datgene wat je graag wil veranderen... om dat te, uh, ook te doen als wij zien dat er in... Uh, uh, in bepaalde landen ingegrepen moet worden. Nu hebben we bijvoorbeeld, uh, vorige week lees ik dan in de krant... dat Nederland het enige land is wat een bepaald uh, uh, uh, stuk van de Europese Unie... tegen uh, de nederzetting in Israël. Het dus enige was het roosental die dat tegensprak en die dat niet wilde ondersteunen. Nederland was de enige, uh, de, het enige land dat het niet heeft ondersteund, niet heeft onderschreven. Uh -huh. En dan denk ik van, wat dat op? Als iets niet kan, wettelijk niet, volgens vr resoluties niet, dan moeten we tegen zijn... Aan beide kanten. Uh -huh. Dus het gaat mij niet om, om wie het gaat. Het gaat mij om als onrecht onrecht is, dan moet je tegen zijn. Als een moslim of een, iemand met een Noord-Afrikaanse uiterlijk... of wat dan ook... Um, Joodse scholieren neerschiet... dan moet iedereen tegen zijn. Je moet ervan walgen. En dan ben ik ook blij om te zien... Um, dat uh, islamitische leiders en Joodse leiders... in Frankrijk gezamenlijk een tocht organiseren. Ja. Omdat ze weten... het is niet alleen de Joodse gemeenschap... het is niet alleen de moslimgemeenschap... maar... We hebben een gezamenlijke vijand. En dat moet je gezamenlijk ook tegen willen gaan. Ja. Jij geldt als een van de 500 invloedrijkste moslims van de wereld. Wat doe jij om je stem te laten horen? Dat komt natuurlijk omdat ik uh, hier uh, bij jou aan tafel zit. Ja, dat, dat is het nee. lot van iedere ja, gast van ja, ons. Ja, ja. Nee, nee, nee. nee, nee ik, Zo, ik kom, moest, je, zo ik, kom je ook niet weg. Dit wordt inderdaad, het klopt. Uh, het feit is dat ik twee keer op zo'n lijst ben geplaatst. Door van wie is die een, lijst eigenlijk? Uh, dat wie houdt komt dat Volgens bij? mij uit Abu Dhabi of zo. Daar is dan zo'n koninklijk instituut. Dat doet onderzoek elk jaar naar wie zijn nou de meest invloedrijke moslims ter wereld. En ik ben daar twee keer op geplaatst vanuit Nederland. En ik heb elke keer gezegd, ook gereageerd van dat kan niet kloppen. Dat, zo bescheiden ben ik dan ook wel weer. Maar bellen, ik, ik bellen ze hier niet, van tevoren? Of ik je... hoor niet thuis op die lijst van 500 mensen invloedrijke moslims. Nee, nee. Nee. We praten hier zo over door. We gaan nu, uh, je bent niet een van de invloedrijkste voetballers. Zoveel weet ik zeker. Nee, nee, nee. Uh, dus dat laten we gewoon... Krik het misschien. misschien ja. We gaan naar verslaggever Richard van der Maden. Want hij is bij die inhaalwedstrijd De Graafschap tegen Twente. Richard. Ja, in Doetinchem voor een vol stadion op de Vijverberg. 12.000 mensen zitten hier te kijken naar best een leuke voetbalwedstrijd. 1-1 is het. Na anderhalve minuut al een doelpunt voor de graafschap. Sufjan El Hasnaui. Prachtige goal van een meter of 18 in de verre hoek gekruld achter. Doelman Sander Bosker, 41 jaar. Maar hij staat vanavond weer onder de lat omdat Michailov, de vaste keeper van... FC Twente geblesseerd is. Maar een kwartiertje later werd het 1-1. FC Twente dat wat beter ging spelen. En via Rosales een vleugelverdediger langs zij kwam. En die stand staat nog steeds op het bord. We spelen nog een minuut. Plus wat extra tijd. Veel oponthoud is er niet geweest. In een eerste helft waarin FC Twente gaandeweg de wedstrijd beter en beter werd. Zonder echt goed te spelen. Wel de beste kansen gekregen. Met Chadli nog een keer van dichtbij. Ola John de vleugelspeler. Maar de winter keerde zijn inzet. We zitten dus in in de slotfase van de eerste helft waarin het in Doetinchem in die inhaalwedstrijd inderdaad. Die begint februari vanwege de fors niet kon doorgaan. 1-1 is terwijl nu een kans voor de graafschap. Maar de bal gaat daar net voorlangs. Gevaar geweken. 1-1 dus. Dat zal waarschijnlijk ook wel de ruststand zijn hier in Doetinchem. Richard van der Made vanuit Doetinchem. De wedstrijd De Graafschap tegen Twente. Als er meer nieuws is over die wedstrijd, dan hoort u dat meteen. Dit is het programma Kunststof. U kunt reageren op deze uitzending via onze website radiokunststof.nl. Mijn gast vandaag is Oemar Meersa. Hij is in dagelijks leven hoofdredacteur van de webblog Wijblijvenhier.nl. Hij is student technische bestuurskunde aan de Universiteit van Delft. Hij staat op een lijst met 500 invloedrijke moslims ter wereld. Hij heeft er niets aan gedaan om op die lijst te komen, maar hij is er gewoon twee keer al opgezet. En hij is, en daarom is hij ook hier, uh, presentator van het televisieprogramma Mijn Moskee is top. Het derde seizoen start aanstaande zondag, wordt om half één middags, vijf voor half één middags uitgezonden. En laten we daar eens mee beginnen. Wat was jouw motief om uh, een paar jaar geleden ja te zeggen toen je benaderd werd voor dat, uh, voor dat programma? Want je bent niet een journalist of presentator van huis uit. Nou ja, ik heb uh, niet een journalist, ik heb wel in uh, nou ja, het dagelijks leven... dagvoorzitter zijn, debatten leiden en dergelijke. Ik werd gevraagd door uh, de redactie om uh, dit programma te presenteren. En toen ik het concept hoorde, dacht ik wel direct... eindelijk, wat een opluchting. En dat kan ik toelichten, want als het gaat over iets... wat te maken heeft met moslims of islam... Of, dan, heb, dan, dan is het altijd zo gespannen. En het is altijd zo politiek geladen... Mm -hmm. En dit programma beoogde juist om iets te nemen zoals het is. Dat is de Zijmoskee in Nederland. En um, wat gebeurt daar eigenlijk? We hebben het er vaak over, wat gebeurt er nou eigenlijk? Uh, en die nieuwsgierigheid, uh, die, ja, dat, dat, dat prikkelt wel. Om, en dan om... heel lichtvoetig, hè? Hoe ziet het eruit, zo'n moskee? Hoeveel ja. mensen, hoeveel vierkante meter? Ja, je kan, het, je kan het misschien ergens vergelijken met Crips van MTV... Ja. Maar dan zie je minder gouden tanden en minder jaguars voor de deur staan. En het is vaak een wat nettere gids die je begeleidt. Kom binnen, bekijk mijn crib. Ja. En dan, dan ga je inderdaad langs wasruimtes die je dan bekijkt op misschien hygiëne. Uh, je, je doet een kompas test, staat de moskee wel richting Mekka. Ja, dat, dat blijkt, je, blijkt heel vaak niet helemaal te kloppen. Nou, ja, ja, niet, niet tot, op, tot, op, tot op een graadje. Of tot, nee, ja. Maar het is, het is vaak inderdaad... Wel die richting op, dat is de bedoeling. Maar uh, daarnaast staat de gids ook erg centraal. En dat is iemand met een verhaal. Mm -hmm. iemand die die gids bij... van De gids van de moskee? Die ja, dat kan een bezoeker zijn. Dat, kan, uh, dat was bijvoorbeeld een keer de eerste vrouwelijke voorzitter... van een moskee in Nederland. Dat kan iemand zijn die samen met de organisatie... 600 pizza's heeft gebakken. Heeft verkocht, geld ingezameld... om te doneren aan de, aan de kerk mm -hmm. in de buurt... die gerenoveerd moest worden. Mm -hmm. Dat kan een student zijn op de TU Delft waar wij ook langs gaan, want die heeft ook een gebedsruimte... Dus zo gaan we inderdaad langs moskeeën. We ja, bekijken jullie, het. Ja, want jullie checken ook uh, hoe, hoe de vloerkleedjes erbij ja. liggen. Waar je met je knieën op zit. Ja. Ja. Waar de schoenen uh, neergezet kunnen worden. Ja. Uh, jullie kijken ook naar iets. En dat is echt van cruciaal belang. Namelijk de geluidsinstallatie. ja ja ja, ja En ik ja, moet ja. wel zeggen dat de moslims uh, in Nederland... die naar de moskee gaan over het algemeen... wel goede geluidsinstallaties <laughs> hebben. Maar wel totaal verouderde apparatuur. Is me opgevallen. <laughs> ik moet zeggen dat dit dan wel de betere moskeeën waren... Die oh. Je daar Ik Heb moskeeën gezien? Zo, ja, Wat, ja, is dat... het dan echt nog met van die toeters aan de mond? Of? Nou, soms, hebben ze, <laughs> soms hebben ze het ook niet. Nee, nee. Ja. Het, het is een combinatie van een ernstig programma en een lichtvoetig Een informatief programma en een ja, programma. Het is informatie, maar het is ook ontspanning. Um, je, je hoort een verhaal, uh, maar tegelijkertijd zie je ook op een luchtige manier, met een knipoog hier en daar, um, zie je moskeeën in Nederland. Ja. Ja. In, in de eerste aflevering van je nieuwe serie bezoek je je eigen uni universiteit in Delft en dan ja. ga je op zoek uh, naar de gebedsruimte want daar is natuurlijk geen moskee maar een gebedsruimte nou dat is een hyperactueel onderwerp gebedsruimte in een universiteitsgebouw is veel gedoe en gedonder over dat pak je ook eventjes op in deze uitzending ja. dus het werd je als het ware in de in de schoot ja, geworpen ja, ja. laten we even luisteren naar een fragment. Sorry dat ik onderbreek. Ik wilde weten, bent u op de hoogte dat jullie hier op de universiteit een moskee hebben? Dat wist ik niet, nee. Niet? Nee. Verderop daar? Nou, de ik, weet, ik weet wel dat er een ruimte is waar uh, moslims kunnen bidden. Ja. Maar waar die is, weet ik niet. Oh, daar bent u van op de hoogte? Ja, ik heb een promovendus die is moslim en die gaat iedere vrijdag, denk ik, daar naartoe om te bidden. Geluid die weg? Nee, gaat niet weg, maar. Uh... <laughs> maar dat uw universiteit dit faciliteert, dat... dat vind ik wel goed. Vindt u een goede zaak? Ja. En weet u ook dat er bijvoorbeeld in Amsterdam, op een hogeschool, deze uh, faciliteiten juist zijn gestopt? Nee, daar wist ik niks van. Ja. Ze vonden dat de, een, een, een, een publieke instelling religie gescheiden moest blijven. Oké. Okay. Nee, dat wist ik niet. Vindt u dat onzin? Oh, daar heb ik niet zo'n mening over. Ik vind het goed dat het hier is. Ja, ja. En uh, als het zo blijft vind ik het prima. Neemt u ons een kijkje, 209. Ja, ja, ik ga binnenkort een kijkje Ja. En als u dat wil weten, per ongeluk, dat u neerknielt of zo... dan is Mekka die kant op. Oké, okay, okay, okay, dankjewel, <laughs> dankjewel. Tot ziens. Okay, ja, dat is wel lief dat je nog even wijst welke kant Mekka op ja, is. Ja, ja, ja. altijd hulpzaam. Maar, ja, maar weet je eigenlijk altijd gewoon waar we ook zijn... bijvoorbeeld waar we nu zijn op dit moment? Kun jij mij wijzen waar Mekka is? Nou, tegenwoordig met, met de telefoons die je hebt, smartphones... dan heb je zo'n digitaal kompas... En dan weet je dat het zuidoostelijk is. Okay. Of je kijkt naar nou, de zon gaat een beetje onder. De zon gaat altijd onder in het westen. Dus, Oké, okay, maar je bent nu onthand. Want ik heb je net gedwongen ja. om, je, om je telefoon... Uh, ja, je die heb je maar uit laten zetten. Ik kan niet twitteren, ik kan niet kijken naar... Nee, je bent totaal onthand. Ja, dus ik zou nu niet <laughs> kunnen bidden... Het is jouw schuld, <lacht> we, kun, we kunnen een vinger in de lucht houden ja. en die een beetje nat maken. Ja, ik ben nog van het oude stempel. Ik weet gewoon zo uit mijn hoofd waar ja? Dus als is? jij ja. bidt, welke kant op? Ja, die kant op natuurlijk. Ja? Dan knieën je zo op de grond, hier in de studio. Ja, daar hebben we een heel ritueel voor. <lacht> uh, jij, jij raakt dit onderwerp aan in deze eerste aflevering... maar jij gaat niet tot op het bot door. Is dat niet de bedoeling ervan of, of, of hoe zit dat? Nou, ik vraag het hiervoor ook nog in dezelfde uitzending aan de student zelf. En um, ja, in, in in uh, we willen niet met het programma te veel meegaan in politieke discussies. Maar aan de andere kant wil je het ook niet negeren. Dus je gaat wel te werk. Je vraagt ernaar, we hebben het twee, drie keer gevraagd tijdens deze uitzending. Aan verschillende mensen, aan een student. Mm -hmm. Aan zo'n docent die niet eens weet dat er een gebedsruimte is. Die weet alleen dat zijn student... Een keer in de week wegglijpt. Uh -huh. um, dus we benoemen het, we behandelen het. Maar en... waarom, wil je, waarom wil je niet dat het daar te veel over gaat? Nou, het, wordt, uh, het, het is niet een beleid om daar niet te veel over te hebben. Maar er is een bepaalde setting waarbij zoiets wordt besproken. Bijvoorbeeld, we hebben een deze man gevraagd... die heeft er niet zoveel mening over, vindt uh -huh. het gewoon prima. Uh -huh. um, het is niet dat wij uh, bijvoorbeeld uh, iemand daar hadden... die het oneens mee was, absoluut. Ze, ze vinden het allemaal prima. Maar om... Dat maakt het ook des te onbegrijpelijker dat het soms niet kan. Iedereen vindt het eigenlijk prima voor zover ik het heb gez gezien of gehoord. Dus, dus, dus eigenlijk zie jij gewoon dat er een enorm schisma is... tussen het grote maatschappelijke debat, zoals wij dat in de media voorgespiegeld krijgen... over gebedsruimte of moskeeën... en, uh, en zoals het echt gaat als je bij de moskee over de vloer komt? Um, nou, als ik over dit, op dit punt inga, uh, moskeeën of gebedsruimtes... Uh, op hogescholen of universiteiten hm. in Nederland. Ja. Dan zie ik wel dat het op een gevoeligere manier gebracht wordt... dan het wellicht is in Nederland. Als je niet weet hoe het in de rest van het land aan toe gaat... dan zou je denken aan de hand van de afgelopen twee, drie weken... of vier weken in de media... dat het een werkelijk pijnpunt is in heel het land. Terwijl het op de hogeschool van Amsterdam niet kan, of niet meer kan... Uh, althans niet meer gefaciliteerd wordt, moet ik zeggen. Maar we hebben foto's op wijblijfhier.nl, waar ik ook regelmatig schrijf. We hebben foto's binnengekregen van hoe het eraan toe gaat in het hele land. Van de TU Delft, Erasmus Universiteit, de Vrije Universiteit in Amsterdam... Leiden Universiteit tot aan hogescholen in Holland, noem maar op. Ze hebben allemaal faciliteiten voor studenten die willen bidden. Dat zijn niet altijd uh, Exclusieve moslim uh, gebedsruimtes, soms wel, soms niet. Moet dat eigenlijk? Nee, wat dat hoeft wat niet. betreft de moslims? Nee, nee dat we, daar wordt, daar wordt volgens Naar mij weten is dat nooit een eis geweest. Hmm. Uh, er is een vraag geweest. Kunnen, uh, kan er een ruimte gefaciliteerd worden... waarin zo nu en dan het gebed verricht kan worden? Nou goed, wat ik dus wil aangeven is... het is in de rest van het land... heb ik niet gezien dat het zo'n probleem is. Aan de hand van de foto's die binnenkomen zien we dat het landelijk... Zelfs tot aan Leuven heb ik moskeeën gezien... waar zelfs een universiteit een preekgestoelte faciliteert. Mm -hmm. In ziekenhuizen, in gevangenissen, op Schiphol. Overal heb je gebedsruimtes. Publieke ruimtes zijn het, waar dus blijkbaar... wel enige noodzaak wordt gezien in zo'n facilitatie. Um, dus ik denk wel dat door zo'n sterke focus op één casus... dat dat, dat, dat, dat, dat misschien wel... Uh, hoe de werkelijkheid in elkaar zit, niet geheel weergeeft. Nee, en daardoor wordt zo'n programma als Mijn moskee is top eigenlijk ook heel snel natuurlijk in dat debat getrokken, wat, wat nou juist net niet de bedoeling is. Ja, van dat nou programma. aan de andere kant geeft, het is niet de bedoeling om, uh, om, om de politieke, maatschappelijke discussies mee te houden, het geeft gewoon een feitelijke weergave. Uh, dat is het doel van het programma, om, om, om wat luchtiger te kijken. Wat gebeurt daar dan? Het doel is niet om mee te gaan in maatschappelijke politieke discussies. Mm -hmm. um, maar je ziet hier ook, je ziet wel dat het... Als je kijkt naar hoe leeft het eigenlijk onder de mensen? Onder de uh, studenten, onder de, uh, de docenten daar, de onderzoekers. Allemaal prima. Ja. Dus het wordt eigenlijk de manier waarop het programma ermee omgaat... vrij luchtig, vrij kort en, en niet... Al te, al te zwaar of diepgaand. Ik denk dat dat beter weergeeft hoe het speelt. Dan bijvoorbeeld zoals deze twee mannen deden... die toen nog kandidaat waren voor het PvdA-voorzitterschap... vorige week in een debat bij Pauw en Witteman. Uh, de Partij van de Arbeid is een seculiere partij. Wij willen dan ook geen gebedsruimte hebben op openbare scholen. Martijn van Dam. Ja, de PvdA is altijd een seculiere partij geweest. En heeft altijd aan de kant gestaan ook van mensen die zich individueel wilden ontplooien. En ook als, als daar het geloof bij in de weg stond. Als mensen zich daaraan wilden onttrekken. Dat is de traditie van onze partij. En dat betekent dus ook dat je heel duidelijk moet zijn hoe je met geloof omgaat. En dat je daarbij ook zegt, uitzonderingsposities, eigen voorrechten op basis van geloof, die horen niet thuis bijvoorbeeld op een openbare school. En daarom ben ik het eens met deze stelling. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld een universiteit? De Openbare Pasterk? universiteit. Ja, ja. meneer nee, Ik ben het heel erg mee oneens, Martijn. We hebben op vliegvelden, in ziekenhuizen, hebben we plekken waar mensen zich kunnen terugtrekken. En ik vind, als het kan, als het praktisch kan, als er ruimte er is, en het is niet voor één geloofsgroep, maar het is voor de Hindoes en de moslims en de christenen of mensen die gewoon een moment van meditatie willen, wat is er dan tegen? Ik vind het bijna on-Nederlands om mensen dan niet die ruimte te gunnen om in de koffiepauze, wanneer een ander een checkie gaat roken, dan een moment te gaan bidden of te gaan mediteren. En op die manier komt dit debat natuurlijk... Uh, uh, ja. in, in dit geval in een programma waar een miljoen mensen naar kijken. En is dit, uh, cirkelt dit ook steeds rond in de media? Ja. ja. Wij blijven hier, de, de, de weblog die jij schrijft... die houdt zich onder andere ook bezig met het beeld ja. van moslims in de media. Mm -hmm. Klopt, ik ben het hier ook heel erg eens met, uh, met Plasterk. Het ik... verbaast me nou niks. Nee. <laughs> <laughs> I, ik, ik, ik heb het gevoel dat wij in Nederland seculier interpreteren als antireligieus. Als we aan de ene kant zeggen we willen geen religie of religieuze groep voortrekken... Mm -hmm. of een, uh, dan, dan, dan zeg ik ook, zou je ze wel willen belemmeren? Is dat dan wel prima? En ik denk dat wij juist seculier terug moeten brengen naar religie-neutraal. Is er een vraag en is er een mogelijkheid... dan kunnen ze onderling er wel uitkomen of het wel of niet kan... Uh, maar om, als, uh, om tijdens zo'n debat te zeggen van nee, in, mijn, in het Nederlands zoals ik dat zie, of in een seculiere staat waar religie kan belemmen. ik vind dat, ik vind dat zo, zo, zo plat ook. En aan de andere kant denk ik ook onderwijsinstellingen dienen niet alleen goed onderwijs te bieden, maar ook een omgeving te, te creëren waarin goed onderwijs aangeboden kan worden. Mm -hmm. En daar horen sportfaciliteiten bij, daar horen ruimtes voor studentenverenigingen bij, uh, de HVA die dus. Niet, ja, die dus niet een ruimte toestaat voor gebed heeft wel een studentenpastoraat. En ik vind dat allemaal prima, dat hoort te kunnen. En daar hoort dit ook bij. Maar jij vindt met een studentenpastoraat dat je wel degelijk een richting aangeeft. Namelijk dat er wel onder dat dak ook iets van een religieus besef kan Op zijn. hun website staat dat religie niet weg te denken is uit onze moderne maatschappij. Misschien zijn ze niet op de hoogte dat ze die pagina hebben op hun site. Uh, en dat derhalve ook een studentenpastoraat heel normaal is... Hetzelfde, met diezelfde nou Ja, Maar je weet het gehoord. antwoord op deze, op deze vraag natuurlijk heel goed. Dat is namelijk dat het christel, de christelijke uh, religie, protestant-christelijk geloof... Uh, uh, zeer dominant is in de Europese samenleving. Dan wil ik u graag herinneren aan onze seculiere staat... waarin we geen religies voortrekken. Mm -hmm. Oh, ik ga het nu ook u tegen mij zeggen. Ja, eigenlijk spreek ik dan tegen... Oh, zo tegen zou zeggen, de hele ja. De hele ja, ja, ja, ja, ja. Spijt me. Als invloedrijke moslim begin je ik in de hele glimlach tijd. Verdwijnen op <laughs> ik op een glimlach Wat heb ik nou echt gezegd? Ja, je, bent gewoon veel te... je bent zo serieus. <laughs> nee, maar, je, bent, je bent moslim. Klopt. Je, bent, uh, je maakt een programma. Uh, Mijn moskee is top. Wat ik overigens een topnaam vind. Maar echt een goed gevonden titel. Uh, zit het... Bijt dat elkaar wel eens? Dat je, dat je denkt van ja, nu begint toch zeg maar te wringen mijn overtuiging, uh -huh. de manier waarop ik groot ben gebracht en alles wat dat mee heeft gebracht met dat journalistieke ambacht wat ik aan het uitvoeren ben? Nou goed, um, dat is een goede vraag. Um, nou andersom heb je wel eens een, een, een, een, dat je dus een vraag stelt en je moet onttrekken aan de inhoud en jouw persoonlijke opvatting daarvan. En er had ook net zo goed, ik noem maar iets. Hè, er had net zo goed de gids van de ruimte... die gewoon op een gegeven moment aangeeft op de TU Delft... van nou, eigenlijk vind ik dat het niet moet kunnen, zo'n ruimte op de TU Delft. Nou, dat, dat, daar, daar dien ik dan gewoon. Ik, natuurlijk stel ik er gewoon tegenvragen over. Maar ja, ik heb, ik heb, dat, dat, dat wringt soms misschien in je uh, persoonlijke opvatting... maar daar kan ik me wel aan ont onttrekken in die ja. zin. Er is niet een, mo een moment geweest waarbij ik zoiets had van... nu doe ik iets wat tegen mijn principes heen gaat. Dat moment is misschien bijna wel geweest, hebben we ons laten vertellen... op het moment dat je naar de Mobarak moskee in Den Haag ja. ging... voor Mijn Moskee is Top. Uh, dat is trouwens de eerste moskee in Nederland. En daar wordt, uh, ja, daar wordt een leer aangehangen. Uh, daar wordt uh, een, een Messias vereerd, als het ware. Daar wordt ja. gezegd dat de naam Mohammed een Messias uh, naar de aarde is gestuurd. Ja. En uh, dat is een leer die zeer strijdig is met de opvatting van een heleboel moslims. Eigenlijk ja. de meeste moslims. Misschien ook wel strijdig is met jou, uh, idee, jou, jouw religieuze overtuiging. Maar in ieder geval, je had daar moeite mee. Nou ja, ik had inderdaad. Uh, want volgens mij uh, de, de visie. Uh, het, het, het punt is nu, want het gaat om, de, om, een, om een groep, de Ahmadiyya's. En dat is een kleine groep. Uh, die, die, die gelooft in een profeet naam Mohammed. Nu kun je dat natuurlijk geloven. Alleen wat moslims dan zeggen is... Uh, geloven in de profeet naam Mohammed, dat is alsof je gelooft dat Jezus niks goddelijks heeft, maar een slechts een simpele mens was. Met de huidige opvatting van katholiek geloof, dan zou je zeggen: Nou goed, dat is wel een aparte opvatting. Mm. En um, het is ook een heel gevoelig punt. In die zin dat um, de Ahmadiyya's, is het nou wel een moskee? Is het nou geen moskee? Zijn het wel moslims of niet moslims? En ik wilde niet. Uh, Althans, ik had in eerste instantie zoiets van zo'n zwaar beladen discussie op tv. En, maar, en maar het was naast, was toch ook dat je Naast eigenlijk... het feit dat ik inderdaad... Mijn volgens, het ik, ik als moslim geloof, inderdaad... Um, er is één god en Mohammed is zijn boodschapper. Zijn laatste boodschapper. Dus ik geloof in Jezus, et cetera, allemaal. En, uh, dat, is, dat is privé, dat geloof ik dus. En um, voor mij is het dan vrij, vrij, vrij... Omdat het aan de andere kant ook je persoonlijk raakt... Maar je denkt van, wacht even, maar dat kan toch niet? Maar daar heb je dus een voorbeeld van hoe de journalistiek, de journalist ja, in jou... Ja, en, en, en je ja. persoonlijke religieuze besef en overtuiging met elkaar in botsing kwamen. Ja, Want je kunt ook nou, gewoon zeggen, ik ga als journalist erop af. Ik ben gewoon Omar Meersa en ik ben ongelooflijk nieuwsgierig en intelligent tegelijk. Dus ik stel gewoon de goede vragen. Ja, maar ik, eh, dat is uiteindelijk ook gebeurd. Dus dit, wat, ik ben erop afgegaan. Want jouw collega's zeggen: ben... Dit is een doorbraak geweest voor jou, eigenlijk. <laughs> maar okay, ik zet het wat zo. Niet een doorbraak van wereldroem, maar in ja. je journalistieke denken. Nou goed, ik, um, ik heb, laat ik het zo zeggen, ik een manier gevonden waarbij je um, uh, je vragen gewoon stelt. en daar krijg je antwoorden op. En het is een andere iets om je te kunnen onttrekken aan een persoonlijke opvatting. Um, ik bedoel, ik had ook net zo goed een, een, een, een Shiitische moskee kunnen bezoeken. Een Alawitische ruimte. Dit was een Ahmadiyya ruimte. En je vraagt eigenlijk, dat is uiteindelijk ook wat er is gebeurd. Het is een programma geboren waarin wij daarna naar binnen gaan. We kijken, waar geloven ze dan in? Wat maakt hen dan zo anders? Ja, en het en eigenlijk, wat je, ook, eigenlijk ook om het punt, want dit, ja. dit, dit, dit punt is dus wel behandeld. Van waarom is het dan zo'n gevoelig ja, onderwerp? Want het eerste wat je ziet als je binnenkomt is de ja. Messias. Ja, je ziet daar de Messias. Daar gaat je al. En die... dan, maar laten we even luisteren hoe je dat dan oplost ja. in de uitzending. De beloofde Messias is gekomen. Herstel. Hij is al geweest. Hij is gekomen, ja. Dus ik heb wat gemist. Jezus is wedergekomen, hè, hetgeen ook voorspeld is... Hè, in de vorm van die beloofde Messias en mag Het is een symbolische wederkomst. Het is niet zo dat Jezus zelf in zijn fysieke lichaam zou wederkeren. Maar hij is in het lichaam van de oprichter van deze organisatie... Wedervol. Ahmed Qadiani. Ja, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad van Kadiaan is hij weer verschenen. Begrijp je dat ik nu een beetje in dubio ben? Omdat ja, ik begrijp ik, het wel. Eh, omdat omdat nou goed, de gedeelde opvatting onder moslims ja. is dat Na Mohammed geen andere profeet komt. Ja. En hier wordt ja. wel gezegd dat er een andere profeet komt Na Mohammed. Hoe moet ik dat zien? In ieder geval uh, wordt, uh, steunen wij het feit dat er na de heilige profeet Mohammed, vrede ze met hem... geen wetgevende profeet meer zal komen. Dus uh, is het gek als ik zeg, ik kan begrijpen... dat heel veel moslims hier moeite mee hebben. Ja, aan de andere kant, hè, als u kijkt in de, in de hadith... Hè, dus de gezegden, de overleveringen van de heilige profeet... dan ziet u dat hij zelf, dat hij zelf aangeeft dat later... zo'n mahdi, zo'n beloofde messias zal verschijnen. Hè? Ja, maar en... de interpretatie die deze Ahmadiyya beweging eraan geeft, is een, een, een unieke die deze organisatie alleen deelt. Ja, die is heel uniek in onze organisatie. Ik denk dat u buiten... Zeldzaam, kunnen we zeggen. Zeldzaam, ja. Ja, dit is jouw, jouw aardig fatsoenlijke manier om dan toch uh, wat kritisch licht te laten schijnen... op, uh, op deze totaal andere manier ja. van het moslim, uh, van de, van de islam. Ja, ja, dit was uh, het tweede seizoen, klopt. En dat was, dat was uh, uh, nou goed, voor mij was het ook nieuw. In die zin, ik ben nooit in die moskee geweest, in die, in, in die ruimte. En ik heb ook nooit op die manier interactie gehad. En aan de andere kant was het wel voor mij op een gegeven moment zoiets van... ik ben wel nieuwsgierig wat ze dan denken. Waarom spreek ik dan niet gewoon met hen? En dat hebben we dus eigenlijk gewoon direct op tv gedaan en... Um, dit is dan het resultaat. Dus ik, ik denk dat daar wel uh, een bepaalde manier omtrekken is aan je persoonlijke opvattingen. Tegelijkertijd neem je wel de, de, de, de discussie mee die er gaande is. En de gevoeligheid. En waar gaat het dan over? Mm -hmm. Want het viel mij op toen ik uh, een aantal afleveringen bekeek... Dat, dat er wel een zekere mate van speelsheid in de uitzendingen zit. Maar dat het soms ook een klein beetje aan de nou ja, brave kant is, als ik het zo mag noemen. Mm -hmm. Uh, en en daar heb ik een poosje over na zitten denken, maar toen vertelde bijvoorbeeld Fadim Demir, dat is, dat is een van de twee regisseurs van het programma, dat jonge moslims afgerekend kunnen worden als ze iets niet goed doen. De presentatoren hebben een achterban waar ze mee te maken hebben en daardoor zijn ze voorzichtig. <lacht> Kun je een voorbeeld noemen, voorzichtigheid? Nou... Ik kan me voorstellen als er bijvoorbeeld zo'n ongelooflijke... omstreden moslimgemeenschap uh, besproken wordt zoals wat we net hoorden. Wat we net behandelden, de mubarak uh, mm -hmm. moskee. Ja. Dat je wel degelijk hebt te maken met behalve je, dus je eigen uh, opvatting... maar ook de gevoeligheid van een eventuele achterban. Dat ze denken, wacht even, niet te veel ruimte geven hieraan. Want dit zijn gewoon jongens die het niet op de goede manier doen. Nou, nee, ik... Uh, het gaat mij niet om de achterban... Uh. Welke achterman zou ik dan denken? Ik, ik, ik ken jouw achterban niet. Ik weet alleen dat je heel veel Facebook-vrienden hebt. En dat heel veel mensen je weblog lezen. En dat je invloedrijk bent. Nou, dat, dat schijnt dus, ja. Er komen de citaten terecht in een radio-interview. Um, nee, dat is, dat, is niet, dat is niet de afweging geweest. Voor mij was het uh, puur iets van uh, dat ik op een gegeven moment afstand nam. Van, uh, laat ik het zo zeggen: dat mijn het niet oneens zijn... Op theologisch vlak niet de reden moet zijn om daar niet langs te gaan, want dat is. Ik ben meerdere moskeeën ben ik geweest waar ik niet zoiets heb van: ah, precies zoals ik het ook zie. Uh, maar brave kant. Nou, ik, Wil je dat ik met schoenen de gebedsruimte inloop? Nou, je bent, je bent uh, om, om dezezelfde Fadim Demir nog maar eens uh, te citeren. Hij zegt, je bent een beschaafde, beleefde, intellectuele jongeman. Een echte uh. Pakistaanse jongen. Maar dat is wel heel generaliserend. Onder mijn daarbij. baard ben ik nu aan het blozen, denk ik. <laughs> Belezen. Hij weet alles over de islam. Daar kan ik nog heel veel van leren. Maar hij is ook bedachtzaam. En dat is zijn kracht. In het begin riepen we nog wel eens, doe eens wat losser. Doe eens wat grappiger. Maar ja. dat is helemaal niet niks voor ommer. Hij moet zichzelf zijn en dat is serieus. En dat heeft ook zo zijn voordelen. Want de mensen die hij interviewt, nemen hem ook serieus. Ja, ik neem wel mijn... de gasten neem ik altijd serieus. En je ja. bent ook heel fatsoenlijk in je benadering. Ja, ik denk het wel. Ik probeer het. Uh, ik, ik, ik wil wel, ik wil me, laat ik het zo zeggen, ik wil de, de moskeeën waar ik langs ga, maar dat geldt niet alleen voor dit programma. Bij, bij gasten wil Ik wel altijd laten zien dat ze wel belangrijk zijn, ja. dat ik ze serieus neem. Wij gaan naar voetbal, er is gescoord. Richard van der Maarden. Ja, in Doetinchem is FC Twente op een 1-2 voorsprong gekomen. Willem Jansen geeft de bal aan, ver na geklungel achterin bij de Graafschap. En Leroy Ver zorgt ervoor in de 52e minuut van deze wedstrijd... dat FC Twente terecht op een voorsprong staat in Doetinchem. De Graafschap kwam nog wel aan de leiding na anderhalve minuut... al door een prachtige goal van Soufian El-Hasnaoui. Daarna werd het 1-1 via Rosales, de vleugelverdediger die heel veel ruimte krijgt in deze wedstrijd. En FC Twente, dat vierde staat in de eredivisie, neemt dus nu terecht de leiding. Door een goal van Leroy Ver in Doetinchem leidt de ploeg van Steve McLaren. Richard van der Maden in Doetinchem. Ik uh, ben hier in gesprek met Oma Meersa. Oma Meersa is een van de presentatoren van Mijn Moskee is Top. Televisieprogramma wat aanstaande zondag weer van start gaat met het derde seizoen. Uh, een klein half uurtje lang maak je dan kennis met meestal twee moskeeën. Ja. Uh, heel uiteenlopende moskeeën. Daar dus zoomt je helemaal in op de gebruiken, op, op het uiterlijk, op de manieren van doen, op de gedachten die er leven uh, binnen die moskee. Uh, hartstikke leuk programma om, uh, om naar te kijken. Ik heb net wel gezegd dat ik het soms een beetje braaf vind. Maar ik denk soms gewoon, jullie mogen best wel het wat verder gaan. Iets meer provoceren, maar ik geloof dat nou, ik dat, iets wil. Het doel wil. van het programma is niet... Uh, ...mee te doen oh. hè, aan bepaalde maatschappelijke discussies, debatten. We stippen er wel vaak aan. En het is, het is gewoon een... He, mag dat een keer? <laughs> het is een luchtige, het is een, het is een prettige kennismaking, zou ik zeggen. En het geeft gewoon een reëlere kijk in wat daar nou werkelijk gebeurt in die keuken van moskee. Van. Er, er zijn mannen aan het koken met allerlei specerijen rond aan het gooien. Er zijn vrouwenvoorzitters van moskee en er zijn kinderen die het roer overnemen. Young professionals die uh, een, een, een moskee 3000 vierkante meter uit de grond stampen. Wellicht worden wat PV's boos. Maar dat gebeurt allemaal. Ja, dat kan. En dat is uh, een tendens wat gaande is. Het is een feit. Het is een deel van Nederland. En dat wordt getoond. Ja. En dat wordt uh, getoond door iemand die, uh, ja, als ik die cv bekijk, behalve dan dat ranking van een van de 500 invloedrijkste moslim kan niet vaak genoeg van zeggen. Maar je bent ook een van de meest invloedrijke scholieren van het Haas Aloisius College, waar Ben Bot staat bijvoorbeeld ook op dat lijstje. Je bent ook genomineerd voor de Best Graduate 2012, voor de High Potentials aan de Nederlandse Universiteit. Heb je daar al een uitslag van gehad? Die nee, komt in nee. maart. Of je dat dan ook werkelijk uh, dan helemaal bent. Maar hoe je het ook went of keert, je bent of keertje... Bent vreselijk uh, invloedrijk en alles wat je eigenlijk tot nu toe hebt aangeraakt is toch wel tot een succes geworden, bekroond, bejubeld en ga zo maar door. Waar komt die enorme drift van jou of die ambitie die je aan de dag legt? Waar komt dat vandaan? Ja, ik denk dat ik een bepaalde um, mentaliteit heb aangeleerd tijdens de opvoeding ook. Um, ja, mijn vader die is altijd een harde werker geweest. Hij was een gastarbeider. Die kwam hier, die heeft zich kapot gewerkt. Rechtstreeks uit Pakistan naar Nederland? Ja, ja vanuit Pakistan naar Nederland. Die heeft gewerkt, weet ik voor wat voor baantjes gehad, geplukt hier en daar potjes dicht, gedraaid in café, uh, fabrieken. Uh, later slager geworden, meerdere slagerijen. En op een gegeven moment krijg je kanker. Dat overleef je dan een aantal jaren later, gelukkig. En vervolgens uh, een bypass, dubbele bypass, et cetera. Um, maar hij is, hij, hij is zo, zo, zo, zo um, bedreven met wat hij doet en deed. En, en dat heeft hij ons ook bijgebracht. Aan de andere kant mijn moeder ook. Mijn vader is met de auto van Nederland naar Pakistan gereden... om mijn moeder te halen, hmm. te huwen. <laughs> en uh, terug met het vliegtuig. Want mijn moeder komt natuurlijk niet met de auto terug. Dat kan niet, hè? Ze is een beetje prinsesje. En ze is hier gekomen. Houd port... ze ook van schoenen? <lacht> mijn moeder is een vrouw. <lacht> en um, zij, zij, zij heeft ons weer het andere deel meegebracht. Thuis veel. Mijn vader die was natuurlijk veel aan het werk ook in het begin. Maar mijn moeder, die, uh, we kwamen van school. En dan gingen we natuurlijk uh, bijvoorbeeld zo'n zaterdag kijken naar Telekids. Maar geen enkele dag was voor ons niks. Op een gegeven moment was het oké, okay, nu is het zes uur en nu mag je even buiten spelen. Um, wel binnen, binnen zich blijven. Als ik er niet zie, dan zwaait er wat. En dan kwamen we terug. En toen een uurtje huiswerk doen. Ik had geen huiswerk op de basisschool. Maar we moesten gewoon huiswerk doen. Dan verzeer je maar huiswerk. Dat deden we thuis. Sorry, Jullie moesten huiswerk doen terwijl er geen huiswerk er was. was? Nee, ja. Dus, dus jouw moest... moeder verzond ja, huiswerk? huiswerk. We moesten gewoon dingen doen. En dan vroeg ze aan mijn zus. Die, kwam, die was twee jaar ouder dan ik. Jouw ja, moeder was zelf al heel erg bedreven in lezen en schrijven. Ja. In Nederlands. Ja. Dat zij gewoon wist. Nou, dat niet huiswerk. in het Nederlands. Nee, nee, nee. Ze, ze, ze leert nu nog steeds Nederlands. Ik ben nog steeds met haar tegenstellingen thuis aan het oefenen. Ruw glad. Uh, Oké, okay, <laughs> maar dan, dan krijg je dus huiswerk ja. in, in, in, in het in, in, in, in, in vanuit, Welke dus taal dan ook? Wat we dan doen is: mijn zus die komt thuis en, en mijn broer die is één jaar ouder. En ik ben dan. Uh, dus mijn zus die zat in groep vijf en ik in groep drie. Dan kwamen we thuis. Mijn moeder vraagt mij: wat heb jij geleerd? Nou, iets met een paar woordjes lezen. Mijn broer die had dan weer wat rekenvaardigheden. En mijn zus die had staartdelen geleerd. En toen zei mijn moeder: Kan jij staartdelen? Ik zeg: Nee, heb ik nooit gehad. Wat is dat? Nou, dan moest ik die dag staartdelen gaan leren. Van mijn zus die dat aan mij leerde. Dus we hebben een soort van, um, uh, van, van. van onze ouders toch wel meegekregen, continu. Uh, je kan meer, je kan meer leren, je kan meer doen. Is dat leuk? Uh, het werd ons op. Ja, het werd wel op een leuke manier gebracht. Het werd nooit gedwongen. Het was, we hebben, ik heb een hele leuke jeugd gehad, ook, ook in de moskee, hè, tafelvoetballend. de moskee doorgegaan en wedstrijdjes daar doen, overnachtingen met je slaapzak. Um, maar ook heel competitief uh, ingesteld, denk ik. Hè? Heel erg gericht op, op, op presteren en op de beste zijn. Of, of denk ik dat nu alleen maar? Nou, Misschien zit dat een beetje in de cultuur. Want ik denk dat wij dat in Nederland niet zo hebben. In Amerika bijvoorbeeld wel. Ja. En ik hoorde continu dat mijn nichten en neven in Pakistan... weet ik veel, welke bekers en prijs hadden. Ik dacht, dat hebben helemaal niet in Nederland. Um, maar er is wel altijd iets meegegeven in de opvoeding... Om, om, om dingen te doen en te geloven in wat je ook doet. En om niet te denken dat zaken onmogelijk zijn. Op, ik was 15 toen ik samen met vrienden... die toen wel weer op een hogeschool za zaten... een studentenvereniging oprichtte. Ik zat niet eens op de hogeschool, ik zat op een middelbare school. Nog op dat moment. En Later, je bent ook voorzitter van die studentenvereniging? Nee, niet van, ik... de, niet van de vereniging, ik ben niet ah, voorzitter geweest. Ah, okay. Ik ben van, van, van het weblog, wat op een gegeven moment kwam, werd ik hoofdredacteur... En later van een jongerenvereniging. vereniging. Want even die... voor de mensen ja. thuis die misschien denken dat ik hier met een 56-jarige man zit, maar je bent nog geen 25, hè? Ik heb wel een baard, maar ik ben <lacht> nog geen 25. Je ziet er veel ouder uit. <lacht> Dankjewel. Ja. ja. Dan dus moet jij zeggen dat ik een jongen uitzie. Hallo. Dat spreekt voor zich. Ja, ja. Nee, maar jij, jij, je bent een jongen van nog geen 25. Klopt. En je hebt een staat van dienst, waar er staat ook overal graduate en weet ik veel wat achter. Ja, ik vind het imponerend, maar dat komt gewoon, dat is je meegegeven van huis uit. Ik denk het wel, ja. Ik heb niet het gevoel. Ik moet wel zeggen, tegelijkertijd, um, um, je zit ook wel in een soort van... en ik denk dat veel kinderen van gastarbeiders dat hebben, er zijn wel verwachtingen. Je moet nu niet uit je neus gaan eten, want je ouders hebben zich kapot gewerkt om hier te komen. Ja, en verwachtingen, dat wil zeggen... je gaat sowieso niet doen wat je vader hier heeft ja, moeten nee, doen. Ja, nee, maar dat is niet de bedoeling inderdaad... dat ik hier uh, tomaten ga plukken of dat ik hier... Uh, nee, nee, er, wordt, er is um, een, bepaalde, een bepaalde hoop. Of laat ik het zo zeggen, er was een visie toen ze hier naartoe kwamen. En toen dachten ze nog... wij gaan. Visie? Nou, ik denk, uh, in het begin was dat, wij gaan nog terug... Dus mijn vader die werkte, die werkte keihard en die zou nog teruggaan. Dus het was continu de instelling ook. We moeten iets kopen in Pakistan, een stuk grond, een huis, en noem maar op. Uiteindelijk zijn we dan helemaal we dat allemaal, die focus gewoon kwijtgeraakt. Toen ook de kinderen spraken met hun ouders van... Wacht even, we gaan niet terug, waar hebben we het over? We zijn gewoon hier, we zijn gewoon Nederlanders. En die hele discussie die eigenlijk in de maatschappij plaatsvindt... allochtoon of niet, Nederlander of niet, die vond thuis ook plaats. En als dan twee van die zoons een weblog oprichten, wij blijven hier.nl. dan kan je het niet duidelijker maken, denk ik. Hè? Nee, de ouders zijn er ook heel trots op uh, geworden natuurlijk... op alles wat we laten deden, maar... Ja, legden... Zijn zij ook veranderd? Zijn zij mee veranderd met jullie? Ja, ik denk het wel. Ja, we hebben, we hebben elkaar een beetje veranderd. Ik weet ook dat, uh, dat, dat, dat mijn, uh, mijn vader op een gegeven moment nu ook... nog steeds hoopt hij natuurlijk enorm dat Pakistan wint als ze krikken tegen India. Uh -huh. Maar die woede als India wint, die is toch wel verdwenen. Um, en dat geldt ook... Dat, dat, ik denk dat ze mee veranderen met ons, met de tijd, met Nederland. Um, mijn moeder neemt... Ik hoop niet dat dit reclame is, maar die neemt gewoon margarine. Van. En Bona neemt ze mee naar Pakistan als ze er naartoe gaat. Want ze wil gewoon een brood hebben. Uh -huh. En ja, dat, dat, dat, dat zijn ze. Ik denk dat mijn ouders gewoon... Heel diep van binnen, heel Nederlands zijn, maar ook weer niet. Dus het is. Het is, het is het, ja. Zijn ze, zijn ze uh, misschien zich ook al aan het voorbereiden op het feit dat jij weliswaar een ongelooflijk briljante student bent in de technische, aan de technische universiteit? En dat jij daar heel ver in kunt komen, maar dat je misschien dat wel helemaal niet gaat doen? <laughs> ik heb altijd als grap gezegd. Mijn moeder denkt waarschijnlijk nog steeds dat ik dokter word. <laughs> dat ik een arts word. Um... Maar nee, nee, zij, ik bedoel, ik, ik, en dat, dat zeg ik ook altijd. En wat ik doe, doe ik alleen als ik erin geloof, als ik er een lol in heb. En ik heb geen ambities om bijvoorbeeld een PhD te gaan doen of zo. Ik, ik, nee, en nee, maar goed, aan de ene kant ben je, behoor je dus tot een, een zeer select gezelschap... van heel uh, goede studenten. En aan de andere kant zeg je van... nou. Mijn moskee is top. Ik ben uh, ja. dagvoorzitter. Ik ben ja. uh, voorzitter van een webblog. Ja. Ik, eigenlijk ben je een mediajongen geworden. Nou ja, ik, ik geef bijvoorbeeld ook zo nu en dan uh, gastcolleges. De Hogeschool van uh, Journalistiek in Tilburg vond het. En dat. Aan is... studenten die ouder zijn, nou nee, ja, of. Dat was toen, waren ze nog ouder, want zij waren derdejaars en ik was toen nog tweedejaars. <laughs> inmiddels. Ik had les van je kunnen hebben eigenlijk. Ja, ja. Ik ben inmiddels ben ik. Het uh, wordt ik, wel een beetje pijnlijk nu. Ik doe het over zaken die ik leuk vind. Ik ben geen uh, docent of zo. Ik, ben, ik zie mezelf niet als journalist. Maar ik vind journalistiek bijvoorbeeld erg interessant, leuk. Ik vind wat er in de maatschappij gebeurt erg leuk. Ik vind. Um, Discusseren en, en, en sparren met, met, met die studenten vind ik erg leuk. Want ik heb natuurlijk wel weer een visie op hoe ze het doen en wat ze doen en hoe het soms gaat. En ja, dat, dat probeer je dan over te brengen. Maar nee, ik denk, ik denk niet dat ik. Uh, uh, of althans, laat ik het zo zeggen. De, er is niet bij alles wat ik doe zoiets van. Dit past zodanig in mijn carrière. Nee, ik doe dingen die ik leuk vind. En, en zit, er een tot... keer, zit er ook een keerzijde aan, aan een leven wat. wat ja, wat zo gedreven is door ja, toch ambitie, uh, prestatiedrang? Nou, ik weet niet of de prestatiedrang is. Ik, ja, je noemt um, het leuk, maar dat, dat, dat is mij iets... Nou, ik heb veel dingen gedaan die ik of belangrijk ook vond. Belangrijk ook. Uh, okay. En ik zou niet zeggen, ik heb ze gedaan, want ik zit gewoon met een groep mensen om me heen... Die, uh, die, die, die, die gewoon zo prachtig werk leveren... Dat, soms uh, dan inderdaad uh, ik in de stoppen spotlight staan. Maar als wij geld inzamelen voor Pakistan en op zo'n studentenavond hou je ruim 10.000, 20 20.000 euro binnen dan, dan denk je we hebben hier vanuit Nederland toch wat kunnen betekenen voor mensen die het wat minder hebben in, in, in, uh, in Pakistan bijvoorbeeld of in Marokko of in waar dan ook. En um, ja, ik, ik ben gezegend met de mensen om mij heen, denk ik. Met de, ik zit bij Menajou Koran, dat is een organisatie waar ik bij zit. Je organiseert dan festivals jaarlijks, je Um, je hebt de kans gekregen om met zo'n groep om je heen... heel wat neer te kunnen zeggen. En ik heb niet al die blogs geschreven op wijblijvenhier.nl. Dat doe je met meer mensen, vanzelfsprekend. Precies. Maar er is een gezegd ook, wat, wat ik zelf heel mooi vind. Um, in a journey, the leader of a people is their servant. En mm -hmm. um, ik denk zelf dat in... Het is een uitspraak van profeet Mohammed. dat In, in, in, in zo'n reis... En ik zie het leven zie ik als een reis. En ik, denk, ik leef, denk ik, ook een beetje als een reiziger. Maar in zo'n leven, als je, als je dan de kans hebt om iets neer te kunnen zetten... en dan word je vaak naar voor, als een voorzitter of als een secretaris... of als een hoofdredacteur, dan, dan vind ik als wel een leider. Je, ja, dan, dan dien je wel. Voor die mensen ben je eigenlijk een dienaar. Ik, ik, ik denk dat die bescheidenheid er wel in ja. moet zitten. Maar dan zegt Faisal, jouw broer, die in Istanbul woont... Ja. die zegt, ja, ik heb, hè, ook een ambitieuze jongen... en ook een man met een missie, die zegt dan, ja, de meisjes... Ja, dat, dat, dat, daar hebben we dan niet zoveel tijd en aandacht voor. We willen eigenlijk ooit wel trouwen, maar we zijn te druk met dit leven. Ja, ik kan me voorstellen dat dat een prijs is die je betaalt. Of kom nou, ik nou ik, te veel ik, uh, ik, ik, op ik probeer, intieme ijs? Nou, ik probeer gewoon... Dat mijn, mijn ouders zeggen ook niks anders dan je moet vaker thuis zijn. En, uh, nou, dus dat, het, de keerzijde is wel dat je minder tijd overhoudt voor... Um, bepaalde zaken. Maar dat is altijd zo. Bepaalde en... zaken noem je dat? Nou, ja, ouders. ja, Ook familie. Uh, vrienden. Um, ja, natuurlijk wil ik vaker gewoon even kunnen chillen met vrienden. Hè? Ja. Gewoon, uh, uh, ja. uh, maar, maar ik denk wel, ik denk dat uh, heel veel zaken waar ik doe, dat is gewoon... Uh, dat, zijn, dat, dat is niet gedwongen. Dat doe ik uit mezelf. Er zijn vrienden in mijn omgeving. Familie wordt vaak bij betrokken. En, dat en... probeer ik dan wel weer op die manier. En, uh... Je mist dat niet. Niet echt. Niet echt genoeg in ieder geval. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik, ik, ik ben nu aan het einde van mijn studie. Binnen een maand of twee studeer ik af. Um, je gaat dan wel even kijken van nou goed, wat doe ik hierna? Uh -huh. Een en? studie, iets wat, wat toch vrij, uh, vrij constant is en veel tijd inneemt, dat valt weg. Ja, wat ga je doen hierna? Ik, um, ik ben in gesprek met bedrijven voor werk. Of je, je kijkt om je heen. En ik heb wel zoiets van ik ga even een paar maanden ga ik even reizen. Ik ga even naar Amerika, ik ga naar familie in Pakistan. Ik wil naar Turkije, gaan mijn broers. Um, uh, misschien naar Egypte of zo. Dat staat allemaal open. Voor ik pas in september of iets daarna. inderdaad weer terugkom om, uh, om er weer hard tegenaan te gaan. En een van die belangrijkste doelen is dan. Uh, toch iets doen aan de, aan de beeldvorming. Over, is over moslims in Nederland. Dat is één van uh, je. Moslims of allachthonen? Ik wil het soms wat breder trekken. Er is, ja, ik denk wel dat. Um, beeld van me of, ik denk dat er nog veel te doen valt. Ik vind dat wij nog. We leven nog steeds in een land waar het woord allochttoon heel normaal is, uh -huh. moet je uitleggen aan Amerikaan. Dus um, so ik denk dat er nog wel in het maatschappelijk debat het een en ander nog te doen valt. Um, maar goed, er zijn ook, ik wil ook nog steeds uh, Arabisch verder studeren uh, op een hoger niveau. Ik wil, er zijn meer dingen die je wil doen die je ook gewoon leuk vindt en niet alleen omdat het maatschappelijk van belang is. Dus soms. Misschien ga ik wel wat egoïstischer worden. Denk je dat je egoïstischer gaat worden? Ja? Ik weet het niet. Je zou het misschien. willen, waarschijnlijk. Ah, misschien moet ik het doen. Maar er nee. komt een reactie binnen. Rita Verdonk vertelt hoe het is om de partij te verlaten. En oh, dit is helemaal geen reacties. Dit is het programma. Oh, dit is het programma wat na ons komt. Maar ik dacht gewoon, nou, dit is gewoon naadloos past Heeft Rita Verdonk gereageerd? Nee, Rita Verdonk komt na ons. Ja, dat zou ik ook ja, wel willen. Je, dat je, ze iets Rita, vooruit. je komt na me. Je, <laughs> je komt na ons. Hé, hey, dat is een eer die je nog niet vaak gehad <laughs> hebt. <laughs> nou ja, goed, dus even ontwikkeling. Maar dit is dus Rita Verdonk. Die komt zo meteen na acht uur in het programma Twee Dingen. En overigens hoort u dan waarschijnlijk de finale van de voetbalwedstrijd. Oh, want die loopt zo'n ja. beetje om kwart over acht af. En dan hoort u dus... De Graafschap Twente, hoe dat dan is afgelopen. Uh, ik wil tot slot eventjes nog weer Facebook citeren... want daar zijn we de uitzending mee begonnen... en dat vind ik leuk om daarmee te eindigen. Noordien, een van je Facebook-vrienden, die schreef vorige week... Omar, eerlijk, jammer dat jouw uitstekende kwaliteiten... aan dergelijke programma's wordt besteed als mijn moskee is top. Maar goed, je weet hoe ik denk hè, over de NTR. Islam is buikdansen, zendtijdsbesteding. Goh, ik ga een keer mijn Facebook afsluiten, zeg. Alles is openbaar, dat wist je toch wel? Ja, nu wel. Ja. Nou, je maar je nog een foto van mij in mijn onderbroek of zo? Ja. Nee, die stond er niet op. Maar de NTR Islam is bij, dat is ook, dat is ook de club toevallig waar ik voor werk. Ga jij iets op je uh, tegel zetten? Omar Meza, de man die u uh, niet in onderbroek, maar gewoon in een keurig jasje zon. Dat zonder... kunnen ze niet weten kunnen bezichtigen in het programma Mijn Moskee Stop. Wat zet je op je tegel? Ik heb het net al genoemd. En dat is... Uh, uh, in a journey. Uh, the leader of the people is their servant. Ja. En dat is een uitspraak van profeet Mohammed. En dat vind ik een prachtige uitspraak. Ik ook. Dank je wel. Leuk dat je hier was. Ja. Meneer Mirza, dit was aflevering 2345. Jawel, 2345. Mijn moskee is top vanaf zondagmiddag half 1 op Nederland 2. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. Radio 1. Kenstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Sport op Radio 1. Zometeen om half 9... Bikkervoetbal, de eerste halve finale. Jamma moet de voorzet geven, gaat er langs, komt bij de doel te Ereveen, PSV. Tot De Reveen, PSV. Zal u u een vrije vrij te afnemen, is gevaarlijk en die zit erin. En ook Engels voetbal, Manchester City, Chelsea. Bikkervoetbal bij de NOS, zometeen om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Als startende ondernemer heeft u niet altijd voldoende startkapitaal... om direct te kunnen investeren. Daarom biedt ABN AMRO speciaal voor starters een leaseoplossing. Hmm. En voordat ik daarvoor in aanmerking kom, moet ik zeker eerst inkomsten hebben. Nee hoor, dat is niet nodig. En na een gesprek met onze adviseur... weet u meteen of u bijvoorbeeld een machine of een bedrijfsauto kunt leasen. Direct van start met ondernemen. Dat is Starten al nu. Meer weten? Ga naar abnamro.nl starten. ABN AMRO, de bank al nu. Geniet van de geboorte van de romantiek door het Nederlands Kamerorkest.